Toen het winter was, waar gij de koude verdragen hebt, dat uw kerk door uw liefde zal vertrokken, Rijkelijk bemoedigd wordt u. Laat ons dan ook uw grootheid, uw majesteit aanschouwen, ook als gij het ijs daarheen en werpt als stukken en de sneeuw geeft als wol. Maak het dan wel om Christus wil. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. zee u van God de Vader, de Almachtige. O Jezus Christus, de Heerlijk. In de gemeenschap des Heilige Geesters. Amen. Uit Psalm 76 zingen we samen het eerste vers. God is bekend bij Judas dan. Waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning op Sion is zijn heilige woning psalm 76 het eerste vers <tie> Bijbelboek, het 21ste hoofdstuk, de openbaring aan Johannes, het 21ste hoofdstuk, vooraf luisteren we naar het voorlezen van de heilige weddesheren. God sprak al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u.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 Gij zult niet begeren u's naast een huis. Gij zult niet begeren u's naast een vrouw. Nog zijn dienst krijgt. Nog zijn dienst maakt. Nog zijn os, Nog zijn ezel. Nog iets dat u's naast is. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel de Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen,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 En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorsten hun geven uit de fontein, van het water des levens voor niet. Die overwind zal alles beerven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en geruwelijken en doodslagers en goedeerders en tovenaars en afgodendienaren en alle de leugeraars is hun deel in een poel. Die daar brandt van vuur en sulfer, het welke is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaars, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lands. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, ...nederdalende uit een hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods. En haar licht was in alle kostelijke steen gelijk... ...namelijk als een steen ...blinkende gelijk kristal. En had een grote en een hoge muur... ...en had twaalf poorten. En in de poorten twaalf engelen... ...en namen erop geschreven.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 Naar de matingsmensen, welke er des Engels was, en het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijn de zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muren der stad waren met allerlei kostelijke steenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier het derde volgedon, het vierde Samara. Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Ceresolid, Sir het achtste Beryl, het negende topaas, het tiende chrysopras, het elfde hyacinth, het twaalfde Amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parelen. En iedere poort was elk uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk door luchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de almachtige God, is haar een tempel in het lam. En de stad behoedde de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het lam is haar de kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaars, want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinen en gruwelijkheid doet en leuven spreek maar die geschreven zijn in het boek des levens des lands we willen met elkaar stilstaan bij hoofdstuk 21 uit de openbaring aan Johannes, het eerste vers, het laatste gedeelte, en we lezen de tekst en de zee was niet meer. En uit van dat woord willen we samen gaan overdenken. En de zee was niet meer. En we zien dat dit is een oorzaak van verwondering. Dit is een oorzaak van aanbieding. En dit is een oorzaak van blijdschap. En de zee was niet mee. Kom laten we de Heer u vragen om zijn zegen en dan willen we in het bijzonder gedenken alle zieken die nog in het ziekenhuis verpleegd worden. En dan denken we in het bijzonder aan de vader uit het gezin Troost die wordt opgenomen om geopereerd te worden. Dan aan het gezin Vinken waar vader geopereerd is. Ook is verzocht de zieken in het rusthuis en die op hoge leeftijd gekomen zijn en die hun verjaardag gevierd hebben om die te gedenken. En dan gedenken we ook aan een tweetal gezinnen waar de Heere ouder vreugde heeft willen schenken, de Visser wisse ...en het gezin Jelaus Houmes. En dan gedenken we ook aan mevrouw Bayens ...en haar man waar zij weer thuis gekomen is... ...uit het ziekenhuis. We gedenken ook aan de oude geuze die... ...maandag zijn 95ste verjaardag hoopt te gedenken. We vragen de heren dan om zijn zegen... Lieve heren, we zijn vanmorgen in uw huis, op die dag die u geheiligd hebt. De dag die schoongenaamd wordt door de opstanding van uw lieve Zoon Christus Jezus. De dag waarop alle schuld begraven is. Waar de zonde niet meer gedacht wordt van uw kerk. Waarvan uw kerk in de oude dagen gezongen heeft. Laat ons verheugd. En u van alle zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Heere, u hebt de deuren van uw huis nog open laten gaan. Terwijl er andere landen zijn. Waar die deuren voor goedvers gesloten zijn. Waar ook anderen door de koude verhinderd zijn. Om samen met ons mee te trekken naar uw woning. Daar heb u ons ondanks al die dingen. Nog dat hoge volrecht gelaten. Waar we toch in uw woord lezen. Dat gij zelf als naar gewoonte naar het huis. Van uw vader zijt gegaan Waar ge desdaags in de tempel waart En waar ge s'nachts op de bergen Het aangezicht van hem gezocht hebt Waar ge in de zomer geweest zijt Waar de hitte was desdaags Maar waar ge ook bij de koude des nachts, En zelfs in de winter heen gegaan zijt om borgtochtelijk voor uw kerk te verdienen, wat in de weg van het werk verbond nooit meer te verdienen is. Wil u ons dan schenken dat we ook deze dag, deze bijzonder koude dag, mogen doorleven als een geschenk, uit uw milde hand ons geschonken, Laat het ons mogen wezen, zoals uw knecht van de oude tijd eenmaal heeft uitgezongen. Dat gij niet alleen de jaren vermeerdert, maar dat ook de dagen door u verworven zijn. Elke dag, elk uur, elk ogenblik als een liefdesgeschenk van u, waarop gij nog wandelt in de paden van uw woord, waar gij nog de boom des levens zijt, waar gij nog doet rusten, gelijk u een Elia deed rusten, waar u nog verkwikken wilt, gelijk u hem verkwikt hebt met een bolle brood, en ook een beker water, Heere, gij zij dezelfde, gij kunt ook nu een beker koud water toereiken aan een vermoeide, aan een amechtige. Gij kunt ook troosten, meer dan een moeder troosten kan. Gij, Heere, zij dezelfde, en de wateren des levens zijn niet uitgedroogd. Gij hebt toch gesproken dat het dorstige gegeven zouden worden uit de fonteinen van de wateren des levens om niet. En hier laat het dan in deze donkere tijd, waarin sprake is van allerlei oogdelen die over de aarde gaan, waarin de donkerheid al meer zich uit gaat strekken. Waar we gaan gevoelen dat het einde van alle dingen nabij gekomen is. Here, we zijn er zomaar langzaam ingegroeid. We weten eigenlijk niet beter. Maar Ere, als we uw woord lezen van het beest. Het beest dat uit de zee opkomt. En het beest is een verschrikking die vele dingen zal doen, alsof Hij God waarde. En Heren die tijden, die beleven we nu met onze kinderen en de kindskinderen, waarin de macht van uw kerk wordt beknot, waarin de vrijheid ons reeds veel is afgenomen, waar we nog wel niet al een Johannes op atmos zitten, maar waar we toch als in geestelijke zin zien, dat de muren hoog opgetrokken zijn, en dat de vorst der duisternis zijn triumpfen viert. O Heer, welk een vreselijke tijd gaan we samen tegemoet, gelijk als de zeeën het strand overspoelen en de ene golfslag. Na de andere stuk breekt op het strand. Zo in die tijd plaatst gij uw kerk. Uw levende kerk. En golven en baren. Zullen de benauwde ziel vervaren. De zee zal roepen de afgrond. Tot het afgrond. Bij het gedruis van uw water watergodten. Heer, als we dan al onbekeerd zijn. O, oh, hoe zouden we dan. De laatste, e, de laatste jaren, de laatste maanden, de laatste dagen die u ons nog schenken wilt, hoe zou u zo ons willen geven, om een oefening te ontvangen, in uw almacht in uw liefde, in uw genade, in uw barmhartigheden, onze jeugd in het bijzonder, Heer dat we toch niet slapende gevonden zouden worden, maar dat de ogen, meer dan ooit mogen geopend zijn Om te aanschouwen Dat woord wat u gesproken hebt Zo zeg ik u dan Wacht Wat o die dag zal komen als een dief in de nacht Gij hebt gesproken tot een van uw lieve kinderen Dat hij zijn ziel tot een buik zou wegdragen We kunnen eigenlijk niet zoveel meer verliezen we zijn al zoveel kwijtgeraakt, maar heren dat ene verloren, dat is alles verloren, het heil van onze ziel, dat in onze jeugd wakende bevonden mogen worden aan de poten van uw hoofd, maar dat ook uw kerk als met heilig heimwee mag horen. mag luisteren. Zie en de zee was niet meer O heer welke toekomst Door de nacht van strijd Welke zalige toekomst Heb je toch uw kerk bereid De zee was niet meer Geen strijd meer Geen moeite meer Geen zorg meer Geen dood meer Geen verschrikking meer alle tranen van de ogen zullen dan, van de ogen worden afgewist. Dan zullen de parelenpoorten van het nieuw Jeruzalem opengaan. Dan zult u uw amrechtig volk binnenhalen. Dan zal het zijn, een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. O zalige toekomst, o zalige tijd die aanbreekt. Heere, dat het hart vervoerd mogen worden om eenmaal ook een inwoner te zijn van dat volheerlijke Jeruzalem waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Heere, gedenk nu uw kerk nog bij die zee. Gedenk ze, Heere, als de golven ze verschrikken. ...tot zelfs in het nachtelijke uur... ...gedenks, heren... ...die met de Johannes staande zijn... ...als aan de oever van het strand van de zee... ...waar ze nog staren op de witte golven... ...waar ze nog kijken als in onpeilbare diepten... ...waar ze niet meer durven hopen... ...waar ze geen verwachting soms meer hebben... ...wil u... Zal de oorzaak van verwondering uw kerk eens plaatsen op het zand van de zee, om daaruit te wonderen dat vol heerlijke en de zee was niet meer. Straks zal de strijd gestreden zijn, straks zal de moeite achter de rug wezen, de tocht volbracht, het puilgrimskleed af. Gelegd, de staf aan uw voeten neer gelegd En dan zal het wezen, Christus Jezus. Alles en in allen, dan zal het zijn. En de zee, de zee die zo bang gemaakt heeft. De zee die zo vol van verschrikking was. Die onpeilbare zee van schuld. Die pijloze zee van zonde, dat leed dat verdriet. En de zee was niet meer. O Heere, dan alleen kan het hart vervoeren met blijdschap. Die volzalige toekomst die verworven is door u. dierbaar verhoogde zaligmaker. Gij die door de zee gegaan zijt. Een zee van leiden, een zee van tranen, een zee van smart, maar gij die ook op de heuvel Golgotha in het midden van de zee. Waar gij hoofd omhoog geven hebt, waar gij over die zee het laatste woord hebt gesproken. En waar het geweest is en de zee was niet mee. De zee van schuld achter uw rug geworpen De zee van zonde voor eeuwig gedempt Waar gij uw kerk hebt toegeroepen en nog toeroept Held moet gij God Want er komt een tijd dat ook uw zee Uw zee van zonde en schuld Niet meer zal zijn Wees u heer dan met een ieder onze. We denken in het bijzonder aan het Oude van Die soms gaan beleven. Dat de zee zo hoog is. Die op de hoge ouderdom moeten ervaren. Ja dat de zee meer bruist. Dan in de jonge dagen. O de zee van de dood. De zee van het lijden, de zee van pijn, van moeite en verdriet. Wees u dan op hoge leeftijd, wees u dan in dagen van krankheid met haar. We willen ze u bevelen, gedenk u ook hier in het ziekenhuis. Wil u ze vriendelijk een toeknik geven en zijn daar beloven ziet ik bij met u lieten. Ik ben al van de meegaan, zie de zee zal één keer niet meer zij was al twee wezen, lieve Dat er een keer geen Bethesda meer zal zijn. Dat er een keer meer geen ziekbed meer zal wezen. Dat er een keer niet meer het graf gedolven zal worden. De zee was niet meer. Lieve heren wees u dan, die thuis kwam uit het ziekenhuis, geen ze een ontroerende indruk ervan. De zee was niet meer, één keer dat pijnlijke lichaam er niet meer zijn zal, één keer geen traan meer die vergoten zal zijn. Gedenk u ze dan, o Heere, ook die gezinnen, waar u ouder vreugde gegeven hebt. Nu worden er nog kinderen geboren, kinderen die door het leven heen gaan, kinderen die de weg zullen zoeken door de zee. Eén keer zal het laatste kind geboren worden, maar één keer zal ook het laatste kind worden wedergeboren. En lieve heren, wil u dat die beide kinderen nabij zijn, die oud. Dat ze met de hoogmoed vervuld mogen zijn. Wees u dan heren met iedereen. We leggen ze bij u neer. Alle kranken, Bekend, onbekend. Ook uit de kerkeraad die met krankheid bezet zijn. Wil u ze door genade nog oprichten. En die boodschap thuis brengen. En de zee was niet mee. Oorde der gebeden. Wees met hem die de mond tot u open doet. Het schenken wat hij nodig heeft om Christus willen. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 66. En daarvan het derde, vierde, vijfde vers. God baande door de woeste baren. Loofloof loof, de heren der scharen, En een net belemmerde onze schreden. de zee was niet mee zie daar glieten de oorzaak van verwondering van Johannes op Atmos. en het is alsof u hem ziet staan glieten aan de oever der zee en tot nog toe heeft hij de golven aan zien komen hij heeft ze horen ruizen in volheid en dan in een keer de zee zwijgt niet alleen maar als hij dan voor zich ziet en als hij zijn blik achterwaarts werkt en de zee was niet mee Weet u voor wie dat een oorzaak van verwondering wordt? Degenen die kennis gemaakt hebben met de zee. Als ze daar hebben geleerd, uw pad ging door de zee. En dan kan de zee diep, weet je. En zo onpeilbaar diep als de zee is. Zo onpeilbaar diep kunnen de zeeën van rampen en de afgronden der zonde zijn. Wat zal het dan wezen, gelieden, als de kerk straks staat aan de oever en als ze dan rondom zich heen zullen blikken. ...en als dan het ontroerde oog geen zee meer zal zien... ...geen zonde meer... ...geen verdriet meer... ...geen graf... ...geen tranen, geen smart... ...dan zal het een heilige aanbidding wezen... En de zee was niet meer. Johannes heeft het ervaren geleden. En denk er goed om dat er wat aan vooraf gegaan is. Johannes is op het eiland Patmos verbannen om de naam van Jezus Christus. En als hij dan op het eiland Patmos is. En de zee die komt van alle kanten op hem af. En als die dan bij ogenblikken staat aan de oever van de zee. En de deuren boven en beneden dicht zijn. Dan gaat hij ervaren dat er één leeft. Meer dan ooit. De koning die daardoor de zee gegaan is. ...die daar zelfs de zee het zwijgen opgelegd heeft. Hij staat boven alle zeeën... ...boven alle moeite en boven alle verdriet. En dan toont hij het verbaasde oog van Johannes... ...wat er komen zal. Hij zegt in het laatst van de tijden... Dan zullen de zeeën hoger zijn dan ooit tevoren. De vervolgingen. Honger. Zwart en verdriet. En hij ziet dingen. Hij hoort hoe de donderslagen. Als over de wereld uitrollen. Hij ziet bliksemschichten, want de vuurgloed gaat hem vol, de ganse hemel door. En dan zal het opklinken op aarde. wees, wees, wees. En dan schijnt het alsof alles naar de eeuwige afgrond gaat. Maar als dan op een dieptepunt komt, dan in één keer, het wordt stil. En die toekomst komt, geliede gemeente, straks na de bangheid van alle tijden, dan zal het zo aangrijpend stil worden. En in die stilte zal de koning de hemel open doen en dan zal het gepredikt worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, geen zonde meer, geen verdriet meer. Dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. En dan komt dat nieuwe Jeruzalem. Hij ziet het als een bruid uit de hemel op de aarde nederdagen. Ik ben niet in staat gelieden om met een enkele pennenstreek uit te schilderen. De schoonheid, de heerlijkheid, de volheid van het nieuwe Jeruzalem. O, de straten die zullen geplaveid zijn door de eeuwige liefde gods. Elke poort zal een parel wezen. En de vrede die zal in het midden van dat nieuw Jeruzalem zijn. En de inwoners, kleinste kind en de allergrootste. Ze zullen zingen, we steken het hoofd omhoog. Dan zullen we de heerkroon dragen en de vorst in Jeruzalem. Dan zal Christus schoner zijn dan alle mensenkinderen. En dan zal er gepredikt worden. En de zee was niet mee. Dan komt de laatste golfslag die uitrolt over het strand. Het laatste gedruis van de zee houdt dan op. En dan zou er een eerbiedige stilte wezen in het nieuw Jeruzalem dat boven is. Johannes wist wat de zee was. Niet de zee zoals wij ons in de zomer vermaken gelieden. En zoals het vrolijke Christendom zich neerlegt. Aan de oever van de zee. Johannes wist beter. De zee heeft hem gepredikt. De donkerheid van de tijd. We zeggen wel eens tegen elkaar... Het is donker. Laat ik dit tegen u mogen zeggen lieve gemeente. Het komt dichterbij. Als u de ogen goed openhoudt. Dan weet u wat aanstaande is. En ik zeg alleen maar. Wees. Mijn arme kinderen. En wee degene die nog in de jonge dagen onbekeerd zijn, want het wordt zo aangrijpend donker. Johannes heeft het gezien, het beest. En is het te verwonderen dat dat beest opklimt als een pardel uit de zee op en dat die zee zijn klauw uitslaat om de getrouwe dienstknechten van Christus te vervolgen en dan weet men maar één ding te doen in het midden van de baren der zee. Daar zet men Johannes neer. En die zee die heeft hem wat gepredikt geleden. Daar staat hij straks. En dan is hij zo klein. Als die dan met zijn oog meet over die onmetelijke zee. En als die dan s'nachts wakker wordt en die hoort het geklots, het gebruis van de zee glieden, zodat het hem aangrijpt. En denk er goed, om, Johannes is niet alleen bang geweest van die zee, maar die zee is hem geweest als een hoge muur van een gevangenis. Hij kan nooit ontvluchten. Hij zal blijven opgesloten zitten op dit barre op dit ondoorgrondelijke vol met raadselen het eiland Patmos. Maar zie daar dan dat wonder. In ene keer... Het is hem als een oorzaak van verwondering. Niet dat de zee zwijgt. Ik geloof dat de kerk dat wel eens meemaakt. Dat de kerk met verwondering ziet en de zee zwijgt. Maar weet je wat het grootste wonder wordt? Er is geen zee meer. En als er geen zee meer is... Dan is er geen gevangenschap meer. Dan is er geen duivel meer. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen verdriet meer. Dan is er maar één ding, dat is. Oorzaak van verwondering. Ik geloof ook geliefde dat dat het wezen zal zijn. Er zijn wel eens mensen die tegen me zeggen, dominee, kunt u me in één woord zeggen, wat is zaligheid? Ik geloof maar één woord, verwondering. Kunt u me zeggen, dominee, wat straks zal wezen in de hemel, ik geloof maar één woord, verwondering. En ik geloof dat het straks in de eeuwige heerlijkheid, dat het in de kerk zal wezen. En de zee was niet meer. Wat een preek, Daar op het eiland Patmos. Want die zee ziet u, die daar aankomt. De zee die zich uitrolt. De zee die bruist. Het is me een oorzaak van verschrikking. Mag ik er één ding van zeggen. Een zee van ramp. Daar gaat de kerk doorheen. En ik weet niet of u die zeeën gezien hebt. Er zijn mensen geweest die hebben de zeeën gezien bij alle werelddelen. Maar die hebben nog nooit. En daar komt de kerk terecht. Eer dat de kerk gaat aanbidden en de zee was niet meer. Dan komt de kerk daar terecht dat de zee er wel is. Een zee van ramp. En dan komen ze over het stedelijke lust waar Job op de ashoop zit. En dan komen de boodschappers. Het is als de golven der zee. Job. Je bent je boerderijen kwijt man. Jop. Job. Uw kinderen zijn in de zee van het leed verdronk. Daar raakt hij in de zee zijn gezondheid kwijt. En met het hoofd waar de golven tot aan de lippen toe, waar die bijna verdrinkt. Daar komt het is leven openbaar een zee voor romp. Moet ik u dan nog zeggen wat we samen hebben opgezongen van die zee. Hier schee mij het water te overstromen en dan komen ze van die kant. Daar rollen ze aangliederen en dan rollen ze je huisje binnen. En dan rollen ze over je bange ziel heen, zodat je tenslotte gaat uitroepen, O oh, God, bewaar mij in de nood, want de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En weet je wat dan een wonder zal wezen, moeder? Eén keer is het voorbij. En die hoop moet al mijn leed verzachten. Eén keer schrei ik mijn laatste traan. Eén keer doe ik mijn laatste zonde. Eén keer doe ik mijn laatste stap en als dan de kerk vol van verbazing uit de zee opkomt want lieve hoorder Gods kerk gaat naar huis maar door de zee en als dan de kerk opklimt uit de zee en ze kijken achter zich de afgelegde weg en de zee was niet meer. Dat zal wat wezen, lieve moeder. Dan zal ik gaan ervaren dat er geen ziekenhuis meer is. Dat er geen grafdelger meer door de straten heen gaat. Dat er niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Dan zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. Dan zal de kerk bewonderend aanbiddend aan de voeten van Christus zitten en dan zullen ze zeggen. En de zee was niet meer zelfs gemeente de gedacht. Als ik nou eens terugdenk aan de zee waar ik doorgekropen ben dan kan ik nog huiveren bij de gedachten van zonder en schuld. Maar straks zal zelfs de gedachte wegwezen. Geen gedachte meer aan bedroefdheid. Geen gedachte meer aan verdriet. De zee was niet meer. Maar hij is nou nog wel. Laten we dat goed voor ogen houden, geliefden. De zee is hoger dan ooit tevoren. Laten we onszelf niet bedriegen, gelieven. Soms dan probeer ik in die dingen in te komen en dan denk ik, wat zijn we toch blind. Zie je het beest niet opkruipen op de oever van de zee? Zie je hem de greep niet doen aan je kinderen? En de kerken godsgelieden laten we het tegen elkaar eerlijk durven zeggen. We gaan een tijd tegemoet vreselijk. En we gaan niet ongewaarschuwd. God heeft het gezegd. Uw pad was door de zee, en uw weg ging door diepe wateren heen. Lieve jonge mensen in de kerk, ik zeg u vanmorgen, Gods kerk gaat naar huis. Zie maar even rondom je heen, en als je ze dan nog kunt vinden, die God vrezen, ze gaan naar huis. Ze gaan naar de eeuwige volmaaktheid, naar de eeuwige verwondering, maar door de zee. En dan zie ik ze hier zitten vanmorgen in de kerk en die kijken hun weg af en die zeggen, oh God, mijn weg was door de zee. Ik geloof niet dat het een van Gods kinderen aan de zee ontbroken heeft. Midden in de nacht dan hoor je het gebruis van de zee. En overdag dan voel ik de natheid van de wateren. Laten we het tegen elkaar zeggen. De weg die een job gegaan is door de zee van alle verdriet. En de weg die Abraham heeft meegemaakt dat hij zelfs zijn enigste kind moest missen. En als ik dan eens ga denken in uw leven en in mijn leven, het heeft me nooit ontbroken aan de zee. En ik geloof dat de Heer me wel zoveel licht gegeven heeft, dat ik niet vermeen dat ik door de laatste zee gegaan ben. Want ik weet dat er nog één zee komt. En ik ben bang van de zee. Ik ben in het natuurlijke leven, ben ik geen zeeaanbidder, gelijk er zoveel aanbidders van de zee zijn. Ik ben er bang van, want ik weet dat de zee diep is en ik weet dat ondoorgrondelijk de gangen van de zee zijn. En laat ik u maar zeggen wat er in de zee rondhuist, gelieven en het spookt van binnen in de zee. En het ongedierte wat woont in het midden van de zee. En als ik dan gewaar word geliefde dat het niet uiterlijk maar innerlijk van binnen als een zee gelijk is. En dan geloof ik bij ogenblikken dat mijn hart als een zee is. En dan geloof ik bij ogenblikken dat zo ondoorgrondelijk als de zee is, zo ondoorgrondelijk is mijn bestaan. En zoals het krioelt tot op de bodem van de zee met ongedierte, zo krioelt het van binnen in mijn hart, want het gaat op en neer. Ik weet niet of ik die zee wel eens heb horen bruisen, als je midden in de nacht wakker wordt en die zee begint te koken en de rond die roept tot de rond bij het gedruis van alle water rond Wat kan er dan wat boven komen uit die zee heen. Oh wat een goddeloze gedachte. Gelijk Het beest opklimt uit de zee. Ik hoef nooit zo ver te gaan om de zee te zien. Dan geloof ik dat midden in de nacht dat dat beest opklimt. In de gedachten van mijn hart zelfs in mijn gebedsgestad. En dan geloof ik dat het zo diep is. Heb u de zee wel eens gehoord hoe diep dat die is? Er zijn zeeën die zijn kilometers diep. Geloof dat het hier van binnen mijn hart dat het er nog dieper is. En ik geloof geliefde dat er in de zee geen bodem bijna te vinden is. Zo is er in de bodem van het afgrondelijke bestaan van de val in Adam. Ik geloof niet dat er ooit iemand is die het gepeild heeft. Ik heb het nooit kunnen pijn. Diepten van afgronden. Diepten van zonden. Diepten van schuld. Diepten van aanvechtingen. Diepten van ongerechtigheden. Een stroom van ongerechtigheden. En dan geloof ik soms dat er nooit meer een eind aan komt. Zelfs in de weg van de heiligmaking geloof ik niet dat de kerk ooit die strijd te boven komt. Maar gelukkig. Eén keer, en de zee was niet meer. Ik heb het u al gezegd, er komt een tijd in het leven en dan staat de zee wel eens stil van haar verborgenheid. Ik weet niet of u het wel eens doorleefd hebt, dan mag u wel eens bewonderen dat alles stil ligt en dat alles aan banden ligt. Maar dat wil nog niet zeggen dat de zee dan weg is dan komt die zee, die begint later opnieuw te bruisen en te koken. Maar weet je wat er hier gezegd wordt? Eén keer, dan is de bodem te zien, dan is het water weg, dan is de zee weg. Als ik eraan denk geleden, dan kan ik ontroerd worden. Geen strijd meer. Geen aanvechtingen meer, geen zonde meer, geen schuld meer, geen troefheid meer, geen graf meer. Geen gemis meer, geen ellende meer. O, mijn lieve we wat gaat de kerk een toekomst tegemoet. En de zee, de zee was niet meer. Er is nog wat, ik weet niet of u ooit gehoord hebt, dat de zee vooral in openbaring bedoeld wordt als de volkerenzee. Dat moet u goed onthouden, dat we dus een tijd tegemoet gaan en ik geloof dat ik mijn jonge mensen ervoor moet waarschuwen, we gaan een tijd tegemoet jongens. Ik geloof dat die banger zal zijn dan ooit tevoren. We hebben gehoord van oorlogen. We hebben gehoord van geruchten van oorlogen. En gelijk bij de zee de golf na de andere golf komt, ik weet niet precies hoeveel. Maar men zegt wel eens zes golfslagen. En dan komt de zevende golfslag, die is hoger dan de andere. Ik geloof dat het zo in de wereld zal zijn. We hebben hier en daar wat zien smeulen en we hebben hier en daar wat opgemerkt van hongersnoten. We hebben wat gehoord uit werelddelen waar het moeilijk is. We horen wat van polen geleden. het ligt nog veraf. En dan komt straks de zevende golfslag en die rolt straks. En dat heb je meegemaakt hierheen. Ik behoef je niet meer voor te waarschuwen, want je hebt die golfslag, die heb je voelen doorgaan tot in het middelpunt van je eigen stad tot Middelburg toe. En dan ging de golfslag, die spoelde uiteindelijk. Ik was laatst in Westkapelle, zei dominee, daar heb het schuurtje gestaan en daar heb de molen gestaan. En daar zijn er veertig mensen die zijn eronder bedolven, wel nu gelieden. De laatste golfslag. En het komt. Ik dacht niet dat ik u bang behoefde te maken, maar ik moet alleen maar zeggen wat God in zijn woord zegt. We leven midden in de tijd van de openbaringen en de zee, en die zee die zal zo hoog worden of het bij Rusland vandaan komt dat weet ik niet. Ergens heb ik een idee alsof dat de pardel is. Dat beest. Misschien tezamen met de Rooms-Katholieke Kerk. Want vrouw en beest zullen verenigd zijn. En dan zullen de klauwen uitgestrekt worden. Ik ben er zo bang van heen. En degene die het teken aan hun voorhoofd niet van het beest hebben. In die tijd gaan we tegemoet heen. Dan wordt het teken gezet op je scholen, dan wordt het teken gezet op je kerken, dan wordt het teken gezet op je huisgezin en die kant ga je op. En de zee, en dan geliefde, dan geloof ik dat er heel wat in die zee zullen verdrinken, die zullen weggespoeld worden in die zee, maar weet u wat het grootste voorrecht? Als de vijand denkt met de laatste golfslag, dat hij de kerk zal doen verzwelligen, dan zal met die laatste golfslag, zal de kerk, die zal als het Nieuw Jeruzalem precies boven komen, en dan zullen de verbaasde inwoners van de kerk zeggen, Oh God, en nou is de zee er niet meer. Dan is de Russische beer er niet meer. Dan is Siberië met al zijn verschrikkingen er niet meer, dan geen concentratiekamp meer. Dan moet je zo denken moeder, dan zal er geen oorlog meer wezen, maar dan zal het zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zullen de inwoners van de nieuwe aarde die zullen zingen en de zee was niet meer, nooit meer benauwd. Nooit meer strijd. Zeg luister eens. Ga je die toekomst ook wel gemoed tegemoet? Kijk je wel eens over de zee heen? Laat ik je dit zeggen, dat Gods kerk, die kijkt wel eens door het venster en die ziet wel eens over die zee heen en zeggen, heren, wanneer komt die dag, wanneer? Wanneer zal koning Emmanuel zijn volk vergaderen en zullen ze zeggen, en de zee was niet meer. Kunt u zich indenken, gemeente, dat toen God de hemel en de aarde geschapen heeft, dat het grootste gedeelte was zee. Overal de zeeën en de ene zee dieper dan de andere, zult u zich in kunnen denken dat er één keer een tijd zal zijn dat die zee leeggezogen is. Kunt u zich indenken? Dat is voor het natuurlijke verstand onbegrijpelijk, waar zal het water van de zee blijven geliefd en zo onbevattelijk. Als dat in het natuurlijke leven is zo onbevattelijk, is dat hier van binnen je hart, zeg lieve heren, zal nou nooit die zonde ophouden. Zal nou dat vuile water van die zee, zal dat nou nooit ophouden met bruisen. Zullen die zonder lusten, zullen die nou nooit één keer tot stilstand komen. Dat moet toch wel een wonder wezen, dat het ophoudt. Hier houdt de verklager der broederen op. Hier houdt de zon de lust op. U zegt, hoe? Een wonder. Mozes die stond met zijn volk bij de zee. En toen zei de Heer tot zijn volk, zegt de kinderen Israël, dat ze voortrek. En toen zagen ze de zee. En dan moet je heus niet gaan denken dat je de zee weg kunt redeneren. Hoe is toen met die zee gegaan, dominee? Wel, toen is Mozes, prediker van het oude verbond, met de staf gekomen over die zee. En toen in één keer, een wonder. En de zee was niet meer. Daar staat aan de ene kant een muur van zee, kunt u het zich indenken. En een pad dwars door de zee heen. Dat is de prediking van en de zee was niet meer. Hoe komt het dan dominee? Dat is een wonder. O, oh, dat is een aanbiddelijk wonder. Dat God over de zee ge heen gegaan is. En de zee gescheiden heeft. Dat kan alleen maar ambtelijk in Christus. Als hij zijn dierbare hand straks uitspreekt over de zee. Dan zegt hij. Ik hey, wees het Jij nooit ervaren in je leven, he? moet je verstand van gekregen hebben. He? Daar heb je wel eens een nachtje wakker gelegen bij die zee. Die zee bruiste met haar volheid. En dat je bij ogenblikken dacht dat je in die zee zou omkomen en dat je uit ging roepen, o God nog een deze dagen nee." Heb ik nooit ervaren, zeg, dat er eens een pad kwam waar geen pad was. Wonderpad. Waar de zeeën van moeilijkheden van elkaar gescheiden werden. Waar je gestaan hebt. Waar je tegen moeder gezegd hebt, moeder, en de zee was niet meer wijfie. De zee van verdriet, de zee van klachten en de zee was niet meer. Is het je nooit opgevallen dat bij de laatste gang over de aarde met het volk van Israël, dat ze dan nog één keer bij de zee komen? Bij het water. De Jordaan. En hij was vol. Je moet er maar op rekenen o oh moeder, je moet maar nooit spotten met de dood, want die is vol. Voller dan ooit. Je kunt wel eens wat in je hand hebben. En je kunt misschien eens menen dat je met een versje en een tekstje door het water heen kunt reizen. Laat ik je dit zeggen dat dit even onmogelijk is. De zee was vol. Maar dan is er één die meegaat. De ark. En de ark in het midden van het water. En als de ark in het midden van het water komt en de zee was niet meer. En toen heb ik al maar zitten mediteren over die dierbare borg. Hij is in de eeuwigheid bij zijn vader geroepen aan de oever van de zee van de schuld van de kerk. En toen heeft hij tegen zijn vader gezegd vader neem mij maar op en werp mij maar in de zee. En toen Jona in de zee geworpen is toen stond de zee stil. Maar toen die dierenbare borg in het water gekomen is. Toen zijn de golven en de baren die zijn over hem heen gegaan. Mag ik het te zeggen moeder, het is een bang geweest in die zee. Ontzaggelijk. Maar op de goede vrijdag. Toen de baren van schuld en zonde over hem heen gingen. Toen was het laatste machtswoord. Het is volbracht. En toen was er geen zee meer. De lieve gemeente, dat is de prediking. Toen was er geen schuld meer. Geeshoord. Toen was de zee weg. En nou in het bevindelijke, geestelijke leven. Het moet allemaal doorleefd worden. He. Zul je achterkomen in je geestelijke leven. Dat eer dat er geen zee meer is. Dat er een zee is die bruist hoger dan dat die ooit geweest is. Maar ik het eens dus tegen je zeggen. Als God om zijn recht komt. En als de Heer komt om zijn loon. Dat is geen praatje, hoor. ik heb het oude volk van God vroeger horen zeggen, als de Heer komt, dan kun je het volk van God, kun je buiten horen schreeuwen vanwege de benauwdheid dat de zee op en af komt. Dan heb ik het oude volk van God gekend met een drieënige God verzoend, toen ze bij de laatste vijand, de laatste zee terecht kwamen, ik heb hem gekend. Dat zijn ogen een bijkans hier op zijn lagen vanwege de angsten en de benauwdheden. En dan dachten zijn eigen kinderen dat vader met een drieënige God verzoend dat hij in de golven omkwam. En waren het niet geweest dat God in zijn leven gesproken had en de zee was niet meer. En dat hij door de weg van het wonder door de zee heen gekomen was voorwaardig lieden. Dan zouden de kerk in de zee omkomen. Maar omdat het koning der kerk het laatste woord heeft in de kerk, gaat de kerk door de zee naar het roo. en het nieuwe Jeruzalem. Dat zal wat wezen, moeder. Ik zat vanmorgen allemaal te denken, al maar ziekte. Al maar meer Kanker. Al maar meer naar het ziekenhuis. Al maar meer het graf. Hou moet gij die God vreest. één keer het laatste graf. Eén keer de laatste smart. En dan klimt de kerk op. Ik hoor iemand zeggen. Oh no meneer, zeker bij mag zijn. En de zee was niet meer, geen strijd meer, geen zorg, geen verdriet, geen ellende, aanbidding. En de zee was niet meer, luister, ik hoor over de zee die er nu nog is, ik hoor de kerk kerkzee. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog gebergte, vol van vreugde springen. Psalm 98, het vierde vers. noemen een woord van toepassing. Zul je er dan ook bij zijn, gemeente, hè? Zul je straks ook uit de zee opklimmen? Zul je dan ook het hoofd omhoog heffen, gekroond worden met de liefde? En de zee was niet meer, dan zal alles vergeten. Dan zal ik het graf van mijn moeder vergeten. Dan zal ik de tranen van mijn moeitevolle weg niet meer gedenken. Dan zal ik zelfs geen gedachten meer hebben aan mijn oude schuld. En dan zal ik geen gedachten meer hebben aan mijn kruis dat ik gedragen heb. Dan komt de kerk daar. En de zee was niet meer. Waar gaan ze dan naartoe dominee? Naar de plaats van verwondering en aanbidding. Ze hebben het hier maar ten dele gekend. Maar straks in volle aanbidding boven. Dan klimmen ze op. Laten we zeggen uit de zee. En terwijl ze dan bovenaan komen. Wie zal zeggen wat daar boven is. De straten van goud, daar zullen de paardenpoten zijn, daar zal het eeuwig vrede wezen. Ik heb gisteren tegen mijn kattegezanten gezegd, ik kan meer zeggen hoe het niet is dan hoe het wel is. Want ik geloof dat de kerk hier maar één ding zegt, sprakeloos helft niet aangezegd en dan lees ik als de kerk bovenaan komt toch weer van een zee een glazen zee wat is een glazen zee gelijk u door het glas heen kunt kijken tot op de bodem toe zo zal het straks wezen dan zal de kerk die zal door kunnen blikken hier niet als een spiegel in een duistere reden. Maar straks zal de kerk door alles heen kunnen zien. Dan zijn alle raadsels opgelost. Dan is er geen vraag meer, geen moeite meer, geen verdriet meer. Dan gaat één ding gebeuren. Dan gaat de kerk het hart ophalen in Christus. En dan gaat het kerk jubileren en triumferen en dan lees ik ze zingen aan de oever van de glazen zee. En vergis u niet, van Mozes en van het lamp. Ze zingen van de gerechtigheid van Mozes. Ze zingen van de triomferende liefde van het land. Nog één keer, geliefde, zul je er ook bij zijn. Laten we met elkander maar niks wijs maken, geliefde. Want van nature hoor je er niet bij, net zo min als ik van nature. Ik geloof dat we elkander wat eerlijker moeten gaan behandelen vandaag en de dag. En ik geloof dat je eigen ziel wat eerlijker moet gaan behandelen. Want als het er op aankomt zijn we bedriegers van onszelf. En we denken allemaal wij gaan ten hemel in en wij hebben koninkrijk. Maar zo gemakkelijk liggen de zaken niet. Want ik ben uit God uitgevallen. Ik ben uit geen hemel uitgevallen. Ik ben uit God uitgevallen. Ik ben God kwijt. En we hopen met elkaar vandaag dat nog te zien. Ook bij de behandeling van de catechismus Daar ben ik nog totaal steken blind voor. En dan zal ik het... Hier moeten leren. Ik ben altijd nog zo bang voor dat beschouwende christendom, ziet u. En dan moet je dat beschouwende christendom, dan moet je maar nooit de hele kerk gaan overkijken. Zij, daar zit er een van het beschouwende christendom. Nee, hier op de preekstoel en daar in de kerkraadbank en overal. Het beschouwende christendom, je kunt overvinden. En dan denk ik dat ik eigenlijk nog een streepje voor heb bij de voorwerpelijke goesting. Ik moet het leren, geliefde dat ik beneden iedereen gevallen ben en dat ik totaal dood gevallen ben in de zonden en de misdaad, dat ik God kwijt ben en dat ik alles kwijt ben en dat ik niks meer overhoop. En dat moet ik geleerd worden. En dan geloof ik dat Johannes eerst niet geleerd is dat de zee er niet meer was, maar die heeft eerst geleerd dat de zee er was. En Johannes die is bang geworden van die zee. En ik geloof dat als God je gaat ontdekken wie je geworden bent, ben ik er bang van. En dan ben ik echt niet bang van de zee van mijn buurman. Maar dan geloof ik dat ik het bangste kan worden van de zee die in mijn hart ligt. Die ondoorgrondelijke, die onpeilbaar diepe zee, die afgrond. Dan het wonder, ik kan die zee niet op stilstand brengen, met geen praatje. Die zee kan alleen maar zwijgen, als God de zee het zwijgen oplegt. Ik denk aan de discipelen, ik zat er vanmorgen in de vroegte lang over te denken, die discipelen over die zee heen. Jezus aan boord, Hoe goed onthouden, de kerk met Jezus aan boord op zee en dan komen de golven en die vliegen het scheepje binnen en het scheepje dreigt te zinken en Jezus aan boord en met de kerk die van God levend gemaakt is, met de kerk die levend uit zijn gerechtigheid, die kerk roept het uit, Heren, behoed ons toch, want wij vergaan, dat doet het vrome christendom niet, dat doet die kerk, Heere, behoedels toch, want we vergaan. Daar gebeurt het woord. Ik zeg u, zwijg. En dan zwijg de stil, de zee stil. En dan roept de kerk uit, wie is deze? en ik geloof dat dat is, de kerk die gaat de verwondering tegemoet. Verwonderend aanbidden, aanbiddend verwonderen, maar door de zee. Lieve jonge mensen, je gaat een donkere tijd tegemoet, een tijd die banger zal zijn dan één tijd van tevoren. Die zes golfslagen zie en die zevende erachteraan. Die komt. Ik meen dat ik er iets in de verte van gezien en gehoord heb. En ik geloof dat we er niet zo ver meer af zijn. Lieve jonge mensen, wat is je antwoord? Was het antwoord op die banger, die dom? De zee, de zee die komt. En als je dan niet meer hebt dan een handvol godsdienstigheid verdrink je in die zee. Maar die door hem verlost wordt, door hem alleen. Die zal bewaard zijn, ook in de donkerste tijden. Dan zal de zee straks niet meer zijn. Dat is de troost. Gij die den neerde vreest. Die troost weggelegd. De zee zal niet meer zijn. Geen verdriet. Geen zorg. Geen list. Geen smart. Geen moeite. Dan zal de koning zitten op zijn troon. En de kerk bij de glazen zee en de kerk eeuwig triomferend in hem, uit genade. Amen. De heren, als we daar vreemdeling van zijn, wil u het ons dan leren? Maar ach heren, die zeeën die zijn soms zo diep. En dan gedenken we aan allen heren die nog voor de zee staan. We gedenken aan het volk dat het wreed geweld moest wichten. We gedenken aan uw erfdeel, het voorwerp van uw zegen. We gedenken aan moeders, aan vaders, aan kinderen, aan kleinkinderen. We gedenken aan heel de kerk. We gedenken aan degene die u noemt de zeven sterren, maar u houdt ze toch in uw rechterhand. Wees dan ook met de gemeen die het ter plaatse, dat uw naam wordt verheerlijk en groot gemaakt, en dat door u alleen om het eeuwig wel behagen. Amen. We zingen met elkander nog uit psalm 103, en daarvan het elfde vers, 103, en daarvan het laatste vers loopt, loopt de Heere, gij zijne legers garip. missie jeugdzorg van onze klas is. Zo de heren dat wil en we leven aan de zaterdag de Westkapelle voor onze jongeren van 15 tot 25 jaren. Een bijeenkomst is belegd waar als spreker zou zijn de heer E. Belen jeugdconsulent van de stichting de Vluchtheuvel. Aanvang half vijf en zeven uur. U kunt voor nadere mededelingen kunt u de Gomares raadplegen. Vanmiddag is er doopsbediening. We hopen vanmiddag met Jona nog enige keer te staan aan de oostkant van de stad. Waar hij zichzelf een verdek opgebouwd heeft. De volgende week de derde collecte voor de schoolbus. En aanstaande zondag, dan hoop ik met mijn gezin te zijn in de vorige gemeente. Alles zo de Heere dat wil en we leven. Ontvang dan met biddende harten de zegen des Heeren. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vanders. Aan de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen tezamen. Amen.